met het NOS Journaal. Er zit opnieuw een grote groep Nederlanders vast in de Mexicaanse stad Cancún... als gevolg van een technisch mankement van een vliegtuig. Het zijn de passagiers die vrijdag naar Nederland zouden vliegen. Een toestel is gebruikt voor het terugvliegen van de groep van 283 toeristen... die sinds afgelopen woensdag vast zat in Cancún. Dat zeggen diverse passagiers tegen de NOS. Reisorganisatie Arke meldde dat technici onderweg waren om het toestel te repareren... en ook dat een vervangend toestel naar Cancún gestuurd werd... Volgens de passagiers heeft de reisorganisatie geen vervangend toestel gestuurd... maar de eerstvolgende vlucht naar Nederland gebruikt... om de eerste groep gestrande passagiers naar Nederland te vliegen. De Koninklijke Nederlandse reddingmaatschappij heeft op het Goormeer een echtpaar gered... dat al bijna twee dagen zonder eten en drinken vast op een motorboot. De man van 82 en zijn 75-jarige vrouw leste hun dorst met water uit het meer... De twee vertrokken donderdagavond met hun boot uit Muiden... toen ze op weg waren naar de haven in Huizen. En toen liepen ze vast in ondiep water. Ze konden geen hulp inroepen doordat de batterij van hun telefoon op was. Bijna twee dagen deed het stel vergeefse pogingen... om de aandacht te trekken van passerende schepen. Vanmiddag ontdekten medewerkers van de reddingmaatschappij... de vastgelopen motorboot en brachten de opvarende aan land. Het echtpaar is niet gewond, maar wel erg geschrokken. Het CDA heeft de verkiezingsnederlaag geheel aan zichzelf te wijten. Dat zegt de commissie die onderzoek deed naar het stemmenverlies. De partij heeft een flets en verdeeld imago, zei burgemeester Rombouts van Den Bosch, die de commissie leidde. Hij vertelde het CDA-congres in Rotterdam dat het verlies te wijten is aan de drie O's. Oneenigheid, onbekendheid en onduidelijkheid.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 Michael Jackson en Peter yeah. het tweede uur van entertainment voor you. 7 over 6 een hele goede avond hey um, afgelopen week nog kebab gegeten Nee, ik durf het niet meer aan. Nee, heb je het verhaal gehoord? Ja, er zit heel ze veel hebben bacteriën in. Uh, ja, Strompacteriën. Ja, ja, precies. Ze hebben de kebab in Amsterdam en omstreken, volgens mij, hebben ze onderzocht. Ze hebben een stuk of vijftig, hebben ze dus onderzocht. Ze hebben het gekocht, ze hebben het getest. En iets van 90% zat de poepbacterie erin. Dus dat betekent dat een, uh, de verkoper zijn handen niet was. Ja, precies. Het wordt, dat is toch raar? Ja. Je, ik vind, hygiëne is het belangrijkste hè, in, de, in, de, in de horeca. En als dat niet wordt gebruikt, als je handen niet was, is het toch echt smerig? Zal dat ook een beetje aan de cultuur liggen, denk je? Dat, durfde, dat, dat, dat, dat gesprek heb ik ook op mijn werk gehad. En ja. Ik moet eerlijk zeggen, uh, van elke cultuur werkt er eentje bij ons uh, op het werk. Ja. Ja, ik durfde dat gesprek niet aan. Nee, echt niet? Ik vroeg niet. het me af, inderdaad. Dat, die vraag vroeg ik me ook af. Ja. Maar ik denk het niet. Aan de ene kant. Ja, ik weet het niet. Je merkt, kijk, um, die horeca-regels in Nederland zijn best streng, hè? Ja. Terwijl het in het buitenland echt een stuk minder is, in elk land. Dus het is wel zo, die cultuur hoort er eenmaal bij. Die zijn er niet zo mee opgegroeid, zeg maar, om het zo, zo hygiënisch te doen. Dus dat ongetwijfeld wel even meespelen, denk ik. Toch? Hé, hey, uh, met wie gaan we zo meteen bellen? Ja, natuurlijk Popperstad Henry met het Showbiz nieuws. Ja. En natuurlijk zo meteen met Matt Jackson. En uh, hij, uh, ja, hij geeft een cd-presentatie in Beverwijk uh, morgen... En weet je wie het mag presenteren? Meneer Van Buringen? Ja. Echt waar? Ik ga het uh, presenteren, moeder. Oh, Oké, okay. nou ja. leuk. Morgen, waar vindt het plaats? Beverwijk? Ja, Beverwijk. Nou ja, we gaan zo zometeen alles over, uh, over die presentatie horen van Matt Jackson. We gaan hem meteen bellen hier bij Entertainment View. Dit is vet, zeg. Het is de nieuwe Loreen. Je kent haar van Euphoria. Haar nieuwe heet My Heart is Confusing Me. Ik ben crushed, beaten down. And I've frozen to the ground like a. Forest. I trusted you. Open ZFM en The To Your Heart. En daarvoor je de nieuwe van Lorwien. Wat een heerlijke plaat, hè. My Heart Is Refusing Me. En hij was uh, vorige keer bij Rudy's Nederlands Hoekje. Maar dit keer bellen we hem zomaar eventjes, want hij heeft een uh, cd-presentatie morgen. Goedenavond, Matt. Hi, goedenavond, Roy. Leuk uh, dat je even tijd uh, voor ons vrij hebt uh, gemaakt voor jouw uh, cd-presentatie uh, morgen. Ja. Ja, hoe It's is het? 52. Vorige keer was je natuurlijk bij de Rudy's Nederlands Hoekje om, um, om uh, jouw vorige cd uh, even nog een keer te promoten in de Eter. Maar uh, dit keer uh, gaat het over iets totaal iets anders. Je gaat uh, morgen je nieuwe cd presenteren. Hoe heet hij met? Uh, cd heette Dans in November. En dat is uh, ja, gelijk aan de naam van, uh, van de titelsong, uh, het, het nieuwe nummer uh, wat ik heb geschreven. En uh, waarvan ik de Nederlandstalige tekst heb geschreven. En het is een oud, uh, oude, oude disco-hit zeg maar, van 35 jaar geleden. En uh, die heb ik in uh, samenwerking met de FMC-producties uh, uh, Fred Koel uh, samengesteld. Ja, een oude disco-productie zeg jij? Ja, het is een oude disco-productie. Disco het... Daar kan ik natuurlijk vanaf morgen meer over vertellen. Je mag er niet over... Is het niet, is het niet van Earth, in The Fire? Het, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, uh, zo klinkt het ongeveer. <laughs> o, oh, ja, <hey>. primeurtje. <laughs> <laughs> primeurtje! ja, nou, absoluut. <laughs> dus, uh, maar goed, mensen die die, die, die die titel goed analyseren, die uh, kunnen al een heel klein beetje raden van welk nummer het afgeleide zal zijn. Oké. Okay. Nee, helemaal leuk. Hey, cd-presentatie meestal, uh, ja. En, en, uh, diverse gasten. Uh, wie treden er allemaal op op jouw CD-presentatie? Nou ja, we hebben onder meer uh, degene die uh, ja, zeg maar de, de muziek ook uh, heeft, heeft verzorgd, heeft bewerkt: Fred Koenders. We hebben Robin Rees. Uh, we hebben Donna Linton, die is natuurlijk bekend van de, de titels van Charlie's Angels wereldwijd. Uh, we hebben John Eeltink. Uh, uh, nou ja, te, te veel om op te noemen: uh, Casper Vici. Uh, we hebben Michael Cito. Um, uh, Hans Steiger niet te vergeten, Peter Tros. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal goede vrienden van me. En ja. uh, ik vind het natuurlijk enorm fijn. En, en ik ben er erg trots op dat ze op mijn CD-presentatie komen optreden. Ja, want wij laatst net ook dat uh, Mike Sol heeft uh, af moeten zeggen. Ja, Mike Sol heeft af moeten zeggen. Die heeft last van een verkoudheid. En uh, ja, goed. Uh, de, de, die moet natuurlijk gaan herstellen. Ja. Dat kan je niet doen om te knallen, door, door te knallen op een feest. Nee, dat is uh, helemaal waar. En uh, ja, morgen, waar vindt het plaats? Het vindt plaats in uh, Café Schijwijk. Het is een drankcafé, groot café Scheiwijk, uh, op de Arendsweg 64 in Beverwijk. En uh, ja, dat wordt geheel verzorgd. Er staat goed geluid en een fantastisch podium. Er kunnen plus minuut 300 man in. het gaat helemaal te, helemaal te gek worden. En verwacht je veel mensen? Ja, ik verwacht zelfs dat, we, dat, dat er mensen bijvoorbeeld de show vanaf buiten moeten gaan beluisteren en bekijken. Maar uh, we hopen gewoon dat iedereen binnen kan. En nogmaals, 300 mensen, dat is een, uh, een aardig aantal. En uh, op het moment dat die binnen zijn, uh, gaan we vanaf drie uur het feest starten. En uh, wie mag het uh, morgen presenteren? Ja, dat is natuurlijk een bijzonder bekende presentator. En dat is Roy van Buringen. <laughs> nee, ik uh, ben uh, helemaal trots dat je mij gevraagd hebt om het te presenteren. En uh, we gaan er ja, gewoon een knalfeest voor maken. Ja, daar ook. Met, uh, heb je nog een... Uh... Er zitten hier mensen een beetje mee af te leiden. Dat is niet zo uh, leuk. Maar, uh, ja, wat kunnen, we, kunnen we nog verder nog iets speciaals verwachten morgen? Nou ja, morgen zijn er natuurlijk diverse artiesten die, die allemaal hun beste nummers gaan, gaan tonen. Uh, we hebben rond vijf uh, rond uur zal de daadwerkelijke uh, uitreiking zijn uh, uh, die zal gedaan worden door mijn oud collega van, van ruim 22, 23 jaar geleden. Die ik ook 20 jaar niet meer gezien heb en eigenlijk een maand of drie geleden spontaan tegenkwam ergens in Beverwijk. En ik wist eigenlijk meteen van ja, ik wil graag dat jij die, die CD aan mij overhandigt. Want uh, er zit natuurlijk al een verleden aan met de muziek, ik ben er al zo lang mee bezig. En deze dame heeft het altijd in geloofd, dus uh, heel prettig dat zij dat uh, komt doen op het podium. Ja, nou, helemaal leuk. Zullen we met deze woorden maar afsluiten en iedereen uitnodigen voor morgen in ieder geval? Ja, graag. En op het moment dat, iemand, uh, dat, dat, dat er mensen komen, ze worden allemaal ontvangen met een glas champagne. Uh, hm. Allemaal gratis, wat dat er gaat. En er zijn allemaal hapjes tussendoor, dus je moet niet eens naar huis om te eten, uh, s'avonds. Nou, helemaal gezellig. Hierbij bedanken we voor je tijd. Oké, okay, graag gedaan. Jullie succes met de uitzending en rooien heel, heel graag tot morgen. Tot morgen. Oké. Okay. Oké. Okay. To eliminate it uit de jaren 90 en get ready for this. Zometeen gaan we bellen met uh, popstar Henry. En Henry vertelt ons elke week wat er is gebeurd in de show. Ongetwijfeld wil ongetwijfeld weer over de voice gaan. Ja, even iets anders, wel iets, wel iets leuks. Elke week roepen we op. Je mag bellen op onze telef telefoonlijn. ZFM Hotline 035731969. 573 1969. Aan de telefoon heb ik Frank uit Zandvoort. Frank, goedenavond. Goedenavond. Henry. Jij bent um, student, toch? Jazeker. Ga je wel eens uit in een studentencafé? Nou, wat een studentencafé, hè? Een halen heb je er niet echt zoveel. Het is niet echt een... Uh, je kan het geen studentencafé noemen. Het is gewoon gezelligheid met vrienden, lekker biertje drinken, leuke dames en uh, je weet hoe het gaat. Heb je plannen voor vanavond? Nou ja, wat zijn de plannen? We kunnen naar de Jordaan gaan bijvoorbeeld. Ik weet niet uh, oh. of jij nog plannen hebt, maar... Uh... Oh, mag ik met je mee, Frank? <lacht> nou, jij altijd natuurlijk. Waar gaan we afspreken dan? Eh, uh, ik zeg, eh, station a is dat wat? Uh, nou ja, is goed. Doen we dat, uh, ga ik met jou mee, Frank. Hé, hey, ben jij een beetje een, uh, een ladykiller? Kan je de vrouwtjes aan de haak slaan of niet? Nou ja, eh, uh, ze zeggen echt een gentleman, hè. Dus... Ja, echt? Kan je mij, kan je mij een paar geven daarover? Want als ik eens in de kroeg sta, dan zit ik de, zie ik een prachtige meid en denk ik toch weer... Nou, dit gaat me nooit lukken, wat moet ik nou doen? Uh, heb je voor mij een tipie? Nou ja, eh, uh, ten eerste doe ik het aan je uiterlijk en... Uh, ik weet niet, ik heb je wel eens op de cam gezien dan kon ik je vandaag niet bekijken helaas, maar... Uh... Goed, dat was Frank. Nee, nee, ja, ja, nee, Ja, ja de, de, alleen aan mijn uiterlijk en dan denk je daarna dat het dan gaat werken. Ja, ja, ja, ja, nee, gewoon, gewoon lekker een beetje los, uh, lekker los zijn. Kan je, kan je niet een voorbeeldje geven? Stel je voor je ziet een dame bij de bar staan die je wel leuk vindt. Wat is de eerste, de eerste zin die je zegt? Eh, uh, ja, eh, uh, waar kom je vandaan? Uh, <laughs> ja. Oh, van die clichés, ja, ja. Wanneer bied je dan ook een drankje aan of niet? Ja, en daarna vraag ik of ze een over heeft een m'n stokbroken natuurlijk. Ah, oké. Nou, klinkt goed. Hé, wat wil je horen, Frank? nou ja, ik heb wel eens een lekker nummertje. Little Green Bag van George Baker. Nou, gaan we doen. Dankjewel. En een hele fijne avond, hè? Ja, hé. Oké, hoi. my mind. Ja, dat, was, dat was George Baker. Ik zei toch aan het begin van het programma... we hebben een computerprobleem. Dat is, dat is minder leuk. Zometeen um, gaan we dus even bellen met uh, popster Henry. Maar ja, elk uh, nadeel heeft zijn voordeel. Helemaal op dit moment. Want ik wil eigenlijk nog wel één liedje draaien... die ik ook wel heel erg goed vind. Het is nieuw. En wat is dit fantastisch zeg. Phantom Lamp and the Pints. It's clean. D. <laughs> Met Popstar Wat de enige hem wat ah, Blijven, Ik vind die jingle zo leuk blijven. Het is een Airway Molenaatje. En het, heeft me ook, het geeft me altijd een goed gevoel, want dat betekent dat we Henry aan de telefoon hebben. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond jongens. Zelf allemaal het uh, luisteren thuis natuurlijk ook van uh, hoe hebben jullie daar het weer? Nou, ik, ik ging, vanochtend ging ik op de fiets naar voetbal. Het was ijs en ijskoud. Maar ik moet zeggen ja. dat het aardig is opgeklaard... en dat het vandaag nog de, voor de rest van de dag nog wel meeviel. Ja, dat dacht ik toch ook. Ik dacht dat jij heeft de, dag verder de zon gesticht gescheen. Het is natuurlijk wel koud geweest, maar... Uh, ja, de rest was het op een gegeven heel, heel prima weer eigenlijk. Ja, precies, ja precies. Maar ja, we, dit is pas het begin, hè. het wordt nog steeds erger. Ik heb zelfs gehoord ja, dat het uh, in de kop van de Horderland heeft gesneeuwd gisteren. Uh, dus ja niet zal uh, wat sneeuwgevallen te zijn ja, daar ja. Uh, bovenin, ja, dat klopt ja. ja. Dus uh, ja we wachten er even af. Ja, Voorlopig hopen we dat het morgen nog goed weer is en dan, is het weer, uh, ja, dan moeten we weer werken. Dus dat mag het weer een beetje slechter worden. Oh. Als het dan uh, daarna weer beter wordt, of niet dan? Ja, zeker weten, laten we hopen. Ja, zeker. Ja, het gaat helemaal goed komen. Goed, ik heb natuurlijk ook wel wat andere dingen voor jullie uh, in ik heb wat pet opgezocht voor jullie, uiteraard. En uh, ja, trouwens, het is uh, vanavond Halloween. En uh, het mooie van het verhaal is dat we ook nog een uurtje langer kunnen feesten vanavond. Hè? Ja, want um, de, de, de, de tijd gaat terug, hè? van drie naar twee uur. Van drie uur naar twee uur? Ja. ja dus uh, we hebben een extra uurtje aan uh, geplakt. Uh, maar het is vandaag Halloween? Ja, het is vandaag Halloween. Oh, oké. Okay, wel dus, want Roy en ik die twijfelden nog of het nou wel vandaag was, maar het is dus wel zo. Ja, dat betekent Halloween. We hebben er vanavond een grote uh, Halloween party hier in de op de Hills in uh, Simpelveld. Ja. Dus als er nog mensen die er vanuit Zandvoort vanuit wat willen komen, dat kan nog steeds. <laughs> Moet je wel nu weggaan, hè? Moet je nu wel, wel wegrijden. denk uh, ik. Uh, Wat ga je doen dan vanavond met uh, Halloween? Heb je nog uh, enge gasten? Ja, uiteraard. We hebben hier een verkleed party. Het wordt echt Halloween hier. Uh, we hebben hier een... Uh, uh, Halloween party is het heet, met best okay. bekende DJ's hier uit de omgeving. En uh, dat wordt een gigantisch gekhuis. Oké. Okay. wel een vijf, zes honderd man verwacht ik wel vanavond. Oeh, nou leuk! Dus het wordt echt uh, ja, voor hier afgeladen, denk ik. Ja, nou leuk. Goed, maar in ieder geval jongens, we hebben nog wat dingen kunnen verkopen. Want, uh, we, hebben we, kunnen verkopen we hebben nog wat dingen kunnen, kunnen verzinnen. Hè. Verzinnen hebben we bij de hand kunnen pakken. En uh, een van die dingen is dat het huis van Michael Jackson is verkocht, jongens. Hoeveel? Daar zijn je verkopen. Ja, dus uh, normaal, normaal gesproken moesten we ding uh, 24 miljoen dollar opbrengen. Ja. Maar er is een barkeer uh, bereid om, om er maar tussen de 17 en 20 miljoen dollar voor te uh, oh, oh, oh, hij heeft uh, goed zaken gedaan dan. Ja, dat Wat denk ik Wat ja. Is dat het huis van Neverland? Dat, uh, dat, dat, hele, dat hele gebied daar? Nee. Een dat, ander huis? Uh, nee, dat is voor mijn ander huis. Een villa in uh, Californië is dat. Oh, oké, okay, oké. Okay. Want dat Neverland, als je dat kan kopen, dan uh, doe je wel hele goede zaken. Dat denk ik wel, maar dat is het in ieder geval niet. Okay. Maar dat was in ieder geval een, uh, een huis wat hij gehuurd heeft toen de tijd voor 100.000 euro per maand. Dus, uh, Zo. Er <laughs> da zijn uh, dagen erbij dat ik ze niet heb, hoor. Nee, niet, hè? En helemaal nee, niet, die niet die per die maand. Die ja. maand, hè. Nee, precies. Ja, goed, jongens, hebben we nu ook weer gezien dat de, de voice is weer zijn weer geweest. Ik heb het helaas, ja, ik heb het gewoon ontzettend druk, momenteel, en ik heb het niet kunnen zien. Uh, jullie wel toevallig? Ja, ik heb, ik heb het deels gezien. Ik vond het wel weer heel erg, uh, heel erg spetterend. Nou, er waren goede zangers en zangeressen bij. Ja, ik zeker weten. Gezien, wat, ik heb, wat ik gezien heb, dat was dat, dat, die jongen met de gitaar en, uh, en die zangeres. Ja, is dat uh, het is Ivar, Ivan, toch, hoor? Ivar? Ivar van Oosterlo. Ik heb het niet gezien. Oh, oké. Okay, nee. Volgens mij is hij dat. Hij, maar hij woont in Haarlem trouwens, hier in de buurt. Oké. Okay. Maar dat, hij was wel goed, toch? Of niet? Ja, hij was goed. En, maar dat, ik vond het, die zangeres vond ik ook heel erg goed, hoor. Ja, dat ging, uh, de strijd ging uh, echt gelijk op. Ja, ja, ik heb het luister niet gezien. Ik heb wel gezien dat, uh, dat zij het uh, niet gehaald hij heeft en hij wel. Ja. Ja, ik vind het altijd wel jammer want ik had ze liefst eigenlijk allebei uh, door willen zien. Ja, dat, heb ik, dat, dat vind ik zo raar van de voice. Ze zitten altijd de beste tegen elkaar. Ja. Terwijl ik zat te denken van, als je het nou niet doet, dan, um, dan heb je beide door. Maar wat in mijn gevoel is, ik denk dat het moet van de productie. Omdat het dan hele leuke tv oplevert. Ja, ik denk het ook. Ja, ja. Uh, ja dat zullen wij het toch niet snappen denk ik jullie. Uh, ja, ja. Goed jongens, dan heb ik natuurlijk weer gezien dat, uh, ja, dat mag ik nog even zeggen, ja, de Voice liegt uh, gisteravond 2,5 miljoen uh, kijkers. Dus dat is ja. uh, echt ongekend weer, ongelooflijk. Ja. Als je nagaat dat goede tijden, slechte tijden dat natuurlijk ook een programma is wat heel goed bekeken wordt, en dat uh, trekt toch maar ook 1,6 bij 1,7 miljoen uh, kijkers, dan denk ik dat uh, dat de voice het ontzettend goed doet. doet kijk, mee. kijk jij dat wel eens, goede tijden, slechte tijden? Uh, eerlijk gezegd nooit. Nee, ik heb nog ik ik nooit een hele aflevering gezien. Ja, jij wel? Ik kijk het elke, wat is elke nou, dag. Want er kijken zoveel mensen naar, maar wat is nou de kracht ja. van goede tijden slechte tijden? Ik denk dat het een soort verslaving is. Ja, echt? Ik, ik zit ook echt te denken morgen, wat, wat, gaat, wat gaat de maandag ja, weer gebeuren? Ja, Ik ben benieuwd. Ja, ja dat is het ja, natuurlijk. Ja. Je, dat is, het, je, het is die cliffhanger, zeg maar. Ja. Dat je, je hebt een verhaallijn en elke keer verzinnen ze toch weer wat, dat je toch moet blijven kijken. Inderdaad. Ik denk het ook, dat het dat ja. is, ja. Ja, goed, dan hebben we natuurlijk uh, de begrafenis gisteren van uh, Sylvie Christel. Die is gisteren begraven. Ja. Uh, familieleden, vrienden uit binnen- en buitenland die waren vrijdagmiddag allemaal in de stokkenkring aanwezig. om haar de laatste eer uh, te bewijzen. En uh, ja, na een stijl dienst uh, is ze inderdaad in de geboorteplaats Utrecht begraven. Ja. Dus en dan sluit op een gegeven moment toch uh, de filmwereld weer uh, met een. Uh, met de dood van een V af eigenlijk, hè? Ja. Ongelooflijk. Goed jongens, en dan hebben we de Jan Smit natuurlijk, hè? Die heeft weer een uh, gigantisch record gebroken, want zijn single van de Sta je arm om die is vrijdag binnengekomen op de nummer 1 in de single top 100 van de 7K Dutch Charge. Oké. Okay. Dat is niet wisselend. En daarmee scoort hij alweer zijn 17 e nummer 1 in. Jezus. En ja, hij is zelfs artiest met de meeste Nederlandstalige singles die de eerste positie hebben bereikt. Dries, ja, Dries Roelvink. Ja, wat is er mee? Nee, dat zei je toch, of niet? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, ik verstond Dries. Nee, het is zelfs de artiest met de meeste Nederlandstalige singles. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ik dacht al. Dus, uh, Dries roef ik. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat ik dacht, dat, kan toch, dat is toch wel mogelijk? Die komt alleen maar doorheen, Eerts. Ja. Nee, niet van mij. Oh, oké. Okay. Uh, ja, in ieder geval, uh, ja, sla je arm om me heen. Dat is eigenlijk uh, de titelsong van, het, van die speelfilm. oké. Okay. Het waarin Jan uh, Smit uh, de hoofdrol speelt, hè? Ja. Ja, die zal, uh, ik geloof in december zal die in de Nederlandse bioscoop te zien zijn. Oh, oké. Okay. Ja, dat, dat is ook die film waar hij zelf acteert, toch? Ja, precies. Ja, ja. dat hij zelf acteert. Ja, en hij doet ja, ook zelf de stunts ja. en zo. Dat heb ik, uh, heb ik gezien op tv, dus... Ja, ja. ja, ik ben benieuwd. Uh, Jan, Jan Smit is toch een zanger en hoe zal hij acteren? Dat is dan maar echt de vraag. Ik heb ja, ik al. ook. Ik ben heel erg benieuwd. Ben heel, heel, heel benieuwd, ja. En natuurlijk heeft Jan Smit ook weer zijn biografie. Die is uh, laatst gelanceerd, een paar weken geleden. Ja. En uh, daarom doet hij toch een boekje op, uh, uh, over je land en hoe, uh, hoe die relatie met elkaar uh, uh, geweest is. En uh, ja, de moeder van, uh, van Wesley, die was er eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Die springt eigenlijk een beetje voor je land en de rest. Ja. En uh, ze vinden eigenlijk dat, dat, dat je land een beetje ontstrijd wordt gehaald in de wereld ja goed ja er, ja het is een heel raar verhaal hè ja het is het blijft een raar verhaal ja ik, al, toen ze met elkaar samen waren was dat een raar verhaal dus de keer nagaan. ja nou ja uh, Jan Smit is uh, nu gelukkig met hoe heet ze ook weer Lisa uh, Lisa? Ja. Lisa oh ja. Ja, Lisa ja. ja Lisa Lisa ja ja ja precies ik moet ja. even nadenken ja die lijkt me makkelijker dan Jolante uh, op het eerste uh, gezicht jij niet anders anders Junky Jolante Hey, trouwens, Little Wayne die sch die schijnt er niet goed geworden te zijn in zijn uh, privéjet. Oké. Okay. Uh, hij was onderweg naar een, naar een optreden toe. Uh, dus is niet goed geworden. Maar er is gelukkig niks met hem aan de hand. Hij had geen beroerte en uh, hij schijnt gewoon uh, een flinke, uh, migraine aanval te hebben gehad. En uh, hij was ook een beetje uitgedroogd, die rapper. Ja. Dus, nou wel... ja, hij werkt wel heel hard toch? En een beetje blauwe daarbij en een beetje snuiven, dat hoort er ook bij toch? Ja, ja dat weet je wel eens te drinken hè. Ja. <laughs> dus dat heb je wel maar goed jongens, dat was een beetje de, de dingen die ik voor jullie heb opgedoken. Uh, Oké. Okay. Ik ga jullie een hele fijne Halloween uh, wensen. En uh, in ieder geval ook uh, vanavond uh, uh, gaan we lekker stappen. Je kunt een uurtje langer gaan. Dus uh, allemaal een heel fijn weekend. Heel veel zon. En uh, graag tot volgende week weer hè, jongens. Nou ja, dankjewel. Um, hele fijne avond. Ja, is... En uh, na je succes met de Halloween, uh, laat je klanten niet uh, heel erg schrikken, want dan komen ze misschien niet langs onder de keer. Dat gaat helemaal goed. Hé <laughs> hey Henry, dankjewel, tot volgende week. Oké, okay, hoi. Tot, tot, tot, tot, tot. Hoi. Goed, Popster Henry, je bent in het View. Dit is Fijn Zeg, de nieuwe Ellie Golding. met Spendo Ballet en Only When You're Leave. Hey, vanavond, um, hier in Zandvoort, de nacht van de nacht. Ja. Dat, is wel echt, dat vind ik wel heel erg leuk, het bestaat al een aantal jaren. Niet alleen in Zandvoort, Het is een landelijke actie. En tijdens deze actie wordt aandacht gevraagd... voor het belang van duisternis voor de gezondheid van mens en dier. En um, zo zullen alle grote, uh, grote bekenden... Uh, bijvoorbeeld het gemeentehuis, het watertoren, maar ook de hervormde kerk. En alle openbare verlichting, die worden dan uitgezet. Ja. Om daarvoor aandacht te vragen. Maar eigenlijk door heel Nederland. Uh... Het is door heel Nederland, ja. ja. En dat is wel heel erg leuk, want um, ik kan je wel een tipje geven. Ik heb het een aantal jaar geleden meegemaakt in Tessel. was ik in Tessel op dit moment. En um, er was een soort van wandeling gepland toen. En dat heb ik toen meegedaan. En... Dat was ook tijdens de nacht van de nacht. En wat heel erg leuk is, en dat kan je hier in Zandvoort ook doen... dan ga je naar het strand en dan kijk je gewoon naar boven. En dan kan je Haarlem zien, alleen een lichtbol boven Haarlem. Dan zie je een lichtbol boven Amuiden. zie je een klein lichtbolletje bij Zandvoort. Het is echt heel erg leuk. Dus wil je iets zien van de nacht van de nacht... check het op het strand, ga naar het strand en dan kan je het vanzelf zien. Het is echt, echt heel erg leuk om te zien. Ik ben benieuwd uh, hoe het hier in Zandvoort zal zijn. Ik zie op dit moment zie ik nog alle lichte branden... Maar ja, wie weet uh, hoe het vanavond is. Wat, uh, ik zie hier een klokje staan. Aldo, wat er weer vragen? Hoe, hoe laat het nu is? Oh, nou gewoon als, het, als het donker wordt. Het hele, hele nacht, de ja, hele avond. Volgens mij, ik zie geen tijd staan hier, dus het, het zal wel zijn. Dus ja, uh, er zijn allemaal restaurantjes daar ook op uh, ingespeeld. In met ja. uh, allemaal uh, kaarslicht en uh, dat soort dingen. Dus ik ben wel benieuwd. Ja, zeker leuk. Gedaan. Ja, onder andere uh, krant Cafe XL doet er wat mee. Het ja, is wel heel en erg, uh, de meerpaal. Heel erg leuk om, uh, om um, te doen. Be heb je daar wat mee met die uh, met de bezuinigingen en uh, met uh, mens en dier, de gezondheid? Nou, ik, ik denk er wel vaak over na. Want ik zit ook heel vaak uh, door het dorp te lopen en dan zie ik gewoon heel veel lichtbranden in etala etalages van winkels. En dan word ik er wel een beetje kwaad over, zoals uh, wie er dat vooral hebt is de zeeman altijd, die hebben laat gewoon een TL bakken de hele nacht ja, aan staan. Ja, ja. Dat vind ik belachelijk. Nou ja, ik denk dat ze het nu ook hebben, maar... Nou, hoofdzakelijk zijn alle lichten uit, dus check het ja. op het strand. Ga naar het strand toe en het is uh, zeker de moeite waard om alles te zien. En kijk naar Haarlem, kijk naar Amuiden en kijk naar een stukje Zandvoort. Check het op het strand. Goed, het is uh, zes voor zeven. De zaterdagavond met Jeroen van der Boom. Kom maar op. Kom maar op! Hoi! En ongedeel. Je grijpt. Kom op, ZFM uh, en kom maar op. Ja, kom dan, ik ben er, ik ben er, ik ben er. Hé, hey, dat is voor deze Entertainment For You. Um, volgende week een ben nieuwe. Jij er niet? Uh, nee, ben ik er niet. Ik zit uh, volgende week in de arena bij Ajax Vitesse. Wordt een moeilijke Waarom wedstrijd, oké. Okay, Wat? Waarom dan? Waarom denk je? Ik weet het niet. Om te kijken natuurlijk. Oh, oh. Ja. Naar een rol, klein rol balletje. Maar dat is wel leuk. Um, Aldo die valt voor mij in. Dus Aldo Moraal is er uh, volgende week. Waarschijnlijk uh, de uh, handelingen zijn op dit moment ja. bezig. Dus hopelijk zit daar volgende week samen met jou hier in de studio. Hartstikke Zeldig. leuk. Dus volgende week weer nieuw en terminus Morgen luister naar Zondag in Kennemerland. Uh, dorp is morgen de kroegentocht in Zandvoort. En uh, wij gaan morgen bij Zondag in Kennemerland de hele dag verslag doen daarvan. En uh, we hebben twee verslaggevers. En ik denk... Dat je een beginsituatie hebt waar ze heel nuchter zijn. En een uur of vijf, dan zullen ze wel helemaal lam zijn. Maar dat levert natuurlijk ook weer een leuke radio op. Ja. hey Roy, fijne avond. Ja, zometeen een Breakdown nog. Ja, de herhaling natuurlijk. van break Breakdown. Altijd gezellig met een piep er doorheen, maar... Nee, nee, nee, dat is eruit. Echt? Ja, dat is helemaal eruit. Super, dat is helemaal helemaal super super, super. Helemaal super. Helemaal super. Ik wens je een heel fijn weekend. Ja. En uh, wie weet tot morgen. En de anders, marsel. tot volgende week.